Welkom in een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profetie. Op weg naar de eindtijd met Israël. Dat is de titel van deze serie. We waren vorige keer blijven steken bij Europa. En we gaan daar vandaag gewoon mee verder, Jan van Barneveld. Hartelijk welkom. Okay. Uh, want het was eigenlijk heel interessant waar we midden in bezig waren. Over wat ons uh, zeg maar, al, al bereikt vandaag de dag. Uh, de actualiteit. Het komt dicht bij ons hart, zeiden we, dicht bij ons huis. En dat we ook zeer kritisch moeten zijn en oplettend moeten zijn. Daar waren we gebleven. We hadden het gehad over het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Je had geschilderd de twee benen van het Rijk en de voeten van het Rijk. Het niet vermengen van elkaar, dat het onmogelijk was. Nou, Dat zien we ook vandaag de dag. Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon verder waar we gebleven waren... Hoe dicht bij ons huis komt het vandaag? Nou, vandaag weet ik nog niet. Maar het gaat wel hard de bepaalde richting op. Namelijk de richting die uh, de Bijbel beschrijft. Uh, velen, de vorige keer is dat ook in sprake gekomen. Velen zeggen, het is allemaal al gebeurd. Ja, er zijn maar, maar de heer zijn. Jezus zelf, die trekt de profetie <kwijls> van Daniel naar de eindtijd. Ja. Daniel die zegt, ik heb het in mijn oude Bijbel even opgezocht. Mm -hmm. uh, Daniel die zegt hier dat in die, Daniel 11 vers 31, daar begint het ook over de antichrist. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. Ja. Dus er zal een, een strijdmacht komen van de Europese Unie. Uh, zij zullen het heiligdom, de vesting ontheiligen. Dus de, ze gaan niet zelf binnen zoals de Romeinen dat vroeger deden. En dan zeggen ze, ja dat is al gebeurd tijdens de tijd van de Romeinen en de, tijdens de tijd van die Griekse vorst, Antiochus Epiphanes mm -hmm. die ongeveer 165 voor Christus leefde. Ja. Nee, maar er staat ook, die het dagelijks offer doet ophouden. Ja. Dat betekent dus dat er in die eindtijd weer een tempel komt en er weer geofferd wordt. Mm -hmm. Ja, en daar hebben we het een vorige keer uit vroeger Ja, want er, er is nu geen dagelijks offer. Nee, maar dat komt. Ja. En we hebben de vorige keer erover gehad hoe hard Joden bezig zijn met de voorbereidingen voor de tempeldiensten. Mm -hmm. En de apparatuur die er al is, en de, de minora, en het brandofferaltaar, en ja. het reukofferaltaar, en de kleding van de priesters, en de rituelen, en ja. de psalmen, en de harpen, en de trompetten. Het is er allemaal ja. al. Alleen, ja, die uh, heiligdommen die, van de islam, die moeten daar weg. Nou, wat doet hij dan? Een gruwel oprichten die verwoesting brengt. Ja, wat is die gruwel? Weten we niet. Uh, mm. Velen denken dat wat Antiochus Epiphanus heeft gedaan... dat hij daar een afgodsbeeld van Zeus neergezet heeft. Ja. De Romeinen hebben dat ook gedaan. Er zal dus een soort afgodsdienst in komen. Maar de heer Jezus, die pakt die profetie op. Ja. Want de heer Jezus heeft ook een aantal redenvoeringen gehouden mm -hmm. over de eindtijd... Ja. En één daarvan is Matthäus 24. En in Matthäus 24 heeft de Heer Jezus het ook over die gruwel der verwoesting. Ja. En Die gaat dat naar de eindtijd tillen. En dat is Matthäus 24, het 15e vers. Wanneer jullie dan, in die eindtijd dus, Matthäus 24, vers 15, wanneer jullie dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniel gesproken is. Dus ja. in de eindtijd gaat dat weer gebeuren. Dat zegt hier heer Jezus zelf. Ja. Op de heilige plaats ziet staan, dat is de tempel dus, de heilige plaats, wie het leest, let erop. Ja. En, en dat... Dat is een kenmerk wat heel duidelijk zal zijn en waar wij aan zullen herkennen dat het de gruwel is. Ja, ja, ja, ja. En de heer Jezus die verwijst dat dan door naar uh, openbaring. Ja. En in openbaring, daar lezen we ook over de tempel in openbaring 11. Ja. We maar even meekijken als je wilt in openbaring 11. Daar ziet Johannes ziet de tempel. En de engel die zegt tegen hem, vers 1... Sta op en meet de tempel van God. Ja. Dus zie je dus weer, die tempel die komt daar. Mm -hmm. Weet? En uh, ik hoop een bid dat ik nog de inwijding zal mee mogen maken. Ja. Uh, dat is mooi. Hè? Dat, uh, het gaat allemaal gebeuren wat er in de schrift zegt. En we kunnen opzienbarende gebeurtenissen. Hoe lang zouden ze nodig hebben om zo'n tempel weer te bouwen? Een paar maanden. Echt waar? Oh ja, dat gaat zo hard. Ja? De hoekstenen. Je, je wist niet, maar ieder jaar hebben de getrouwen van de tempelberg, dat is een groep orthodoxe joden... Mm -hmm. die schouwen met de hoeksteen van de tempel, sjouwen ze rondom Jeruzalem... Oh, en ja. proberen die op het tempelplein te krijgen. Ja. En iedere keer weer dreigt de islam met bloedvergieten... En met een hel van, van dood en moord enzovoort. Ja. Want ze zijn doodsbang dat dat nog een keer gaat gebeuren. Ja, precies. En, en, en natuurlijk, de duivel weet dat ook. En de duivel die weet dat het gebeuren gaat, maar die houdt het zo lang mogelijk tegen. Ja. Nou, hij moet die tempel aan, uh, gaan uh, Meten en het altaar die daarin aanbidden. Maar laat de voorhoofd die buiten de tempel is er buiten en meet die niet, want die is aan de heiden gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. 3,5 jaar is dat, mm -hmm. zullen, zal Jeruzalem ook bezet zijn. Mm -hmm. En dat gedeelte van Jeruzalem. Ja. Maar de tempel niet. Want wat, wie zijn er daar bij die tempel? En, en wie is de bezetter dan? Is dat de Verenigde Naties? Europa? Verenigde Naties of die, een vredesleger van de Europese Unie. Ja. Die alle volken, zegt Zacharia in Zachariah 14 mm -hmm. staat dan dat Jeruzalem vertrapt zal worden. Ja. En, en, en in Lucas staat het ook, Jeruzalem zal vertrapt worden mm. nog een tijd, gedeeltelijk... Totdat de volheid, totdat het afgelopen is. Ja. En, en, en, maar er zullen dan twee getuigen zijn. Twee ongelooflijk machtige profeten van God. Staat hier. Um, en ik zal vers 3 openbaring 11. Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om met een zak bekleed te profiteren. 1260 dagen lang. Nou, We weten dat... niet wel wie die, wie die getuigen zullen zijn. Hè? Is dat nee, nee, Elia, nee. Er zijn. Elia en Mozes? Uh, ik denk dat je daarin gelijk hebt, dat ja. het Elia en Mozes zijn. Sommigen denken dat het Elia en Henoch zijn. Mm -hmm. uh, anderen denken dat ze het zelf zijn. <laughs> ja, ook een broeder in Nederland, een verschrikkelijk aardige man. Uh, die denkt dat hij een van de twee getuigen is. Oh ja? Ja, en die heeft al een, uh, uh, uh, een harige zak, of een, uh, uh, uh, uh, een zak. Dan heeft hij al verborgen in de bergen van Judea, okay. om de gelegenheid uh, daar te gaan getuigen. Ja, ja. Hij uh, loopt al tegen de tachtig, dus uh, de heer moet opschieten, <laughs> uh, wat dat betreft. Ja. En dus deze mannen, die zullen ongelooflijk machtig zijn. Indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er een vuur uit hun mond en verslint hun vijanden. Zo. Wie deed dat ook? profeet Elia. Ja. Die werd gearresteerd door de koning van Israël toen. En die hoofdman zei, man gods, kom op, ik moet je arresteren. Als ik dan een man gods ben, zegt Elia, dan komt er vuur in de, uit de hemel. En die verteert jullie. Nou, weg met die, weg met die legerenheid. De tweede legereenheid ook. En de derde legereenheid die smeekte en zei, alsjeblieft wil ons niet verteren, man gods. Nee, maar dat zijn Elia-wonderen die ze doen. Ja. Nee? Ja. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En wie sloot ook de hemel? Elia. Ja. Tijdens die hij hij sprak en het regende niet. Ja, ja, ja. Drieënhalf jaar. En en hij bad en het regende wel. Dat is een machtige man Gods. Nou, en ik denk. Dat was ook drieënhalf jaar toe. Ja, ja, 3,5 jaar. Dat ja, zegt die parallel pas, die ligt er. Die parallel is zo duidelijk als ik weet niet wat al. Ja. Die het, is allemaal, ja. het is zo duidelijk wat de schrift zegt. Ja. Nou, wat gaat er nog meer gebeuren? Dan die antichrist, de duivel, die draak, het beest uit openbaring 13, waar mm -hmm. we het over hadden gehad. Die zal proberen om de wereld te beheersen. Dus daartoe moet hij Jeruzalem beheersen. Hij ja. heeft al een stuk van Jeruzalem, maar dat, de doen ze, dat doen ze samen, hè? de beest uit de zee en de beest uit de aarde. Ja, ja, het beest uit de aarde, die heeft... Politieke de, macht? Nee, het beest oh, uit de zee is, is heeft, de politieke macht. Po ja, die macht, heeft politieke en macht. En het beest uit de aarde is de religieuze ja. macht. Die moet alle wereldbewoners onder heerschappij van dat beest brengen. En dat, dat is dus de reden waarom er eigenlijk gewoon eerst een wereldreligie nodig is. Daarom, ja. En, en die wereldreligie, dat zal een vage godheid zijn... Uh, Gaia, zeggen sommige mensen, dat is de God van de aarde. Ja. Uh, een van de vage godheid, En een onderafdeling is Allah, zal dat worden. Een andere onderafdeling mag dan de God van Israël zijn. Weer een andere afdeling is Boeddha. Weer een andere onderafdeling is de Heer Jezus. Ja, want jij zei uh, aan het eind van de vorige aflevering dat uh, allerlei religies optrekken richting, uh, richting uh, Jeruzalem. Uh, je had het over de uh, vrijmetselarij onder andere. O onder andere ook, ja. ja. En dat is allemaal in voorbereiding? Allemaal in voorbereiding. Ook al die interreligieuze congressen die er zijn. Onlangs nog heeft zelfs de islam. De koning Abdullah van, uh, van Saoedi-Arabië. Een interreligieus congres in, uh, uh, in Madrid gehouden. Ja, maar de paus roept natuurlijk ook uh, de allerlei is, uh, religies samen. Ja, en de paus die zegt zelfs dat de god van de islam, de afgod van de islam... Mm -hmm. dus de god, dat dat dezelfde is als de god van de katholieke kerk. Ja. En, en dezelfde is als... al die goden zijn zelf. Nou, dat is juist de bedoeling van die religie van de antichrist. <tie> Snap je Al die goden en alle andere godsdiensten van de wereld zijn onderafdelingen. Ja. Maar wat ik de vorige keer zei, de joden die zullen zeggen, orthodoxe joden, geen onzin. Het, de Heer is onze God. Ja. Snap je? Komen we dan terug in, in wat, je, wat je ziet in, en, en wat ook voor de christenen geldt. Hè? Want we zeiden er zijn twee groepen die moeten gaan opletten. Dat zijn die, de, de orthodoxe joden en dat zijn de christenen die bijbelgetrouw ja, ja, ja. willen blijven. Als je dan teruggaat naar Daniel 11, uh, ja. uh, daar staat in vers 32... en degene die zich misgaan tegen het verbond zal hij door vleierijen tot afval bewegen... Uh, maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen ja dus, hij, die, dus dat die... is die herkenning van, van het ja. volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen ja Ondanks uh, wat, wat er allemaal tegen hun gedaan wordt. Ongelooflijk, ja dat is en al, mooi. En dan nog probeert de duivel uh, verder te gaan. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen... maar zij zullen een tijd struikelen... door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. Ja, en die gevangenschap en die beroving... die zien ja. we ook weer terug in openbaring 6. Ja. Want in openbaring 6... Dan moeten nog toch nog even terugkomen ja, ja. Op, die, uh, op die antichristen en mm -hmm. op die twee getuigen. Ja. Uh, hou me eraan. Ja. Maar in openbaring 6 zien we die, die zegelgerichten. En bij het vierde zegel, openbaring 6 vers 7, daar zien we een, uh, nee, het vijfde zegel. Met mijn excuses. Dus het vijfde zegel, daar zagen... Openbaring op uh, 6 vers, vers 9. 9, ja. ja. Zien we de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God... De eerste. En om het getuigenis wat zij hadden, er zijn twee groepen. Ja. Twee dingen hebben ze, maar mm -hmm. ze hebben ook twee groepen. De eerste, Issel is de drager van het woord van God. Ja. Dat hebben we de vorige aflevering gezien. Mm -hmm. Dat zijn orthodoxe joden. En het getuigenis dat zij hadden, we hebben het getuigenis van Jezus. Ja. Dat zijn die twee groepen weer. En ze zitten daar onder het altaar, want ze zijn, door die vervolging zijn ze vermoord... En ze roepen, hoelang waarachtige Heerser oordeelt en breekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Hmm. Ik denk dat het eerder orthodoxe joden zijn, want dat is een ouderwetse wraakpsalm. Ja. Toen de heer Jezus gedood werd, zei hij, vader vergeef het hun. En toen Stefanus gedood werd, zei hij, vader vergeef het hun. Ja. Ja, zo, zo mogen wij door genade zijn natuurlijk. He. Ja. Maar goed, dat, dat zijn die twee. Dat, dat, dat is wat, wat je kan verwachten dat is al gebeurd. In die gebeurt. tijd, ja. En de orthodoxe joden zullen op grond van Daniel 11... en ook de bijbelgetrouwe christenen die er dan nog zijn... inzicht hebben. Zij zullen sterk zijn en daden doen, want zij kennen hun God. Ja, ja, en daden doen. Ook, ook daden van krachtige verkondiging van het evangelie. Ja. Daden van, van, van bevrijding en van genezing die God in de gemeente heeft gelegd. Dat zal allemaal toch nog doorgaan. Ja. Want het spitst zich toe... God herstelt Israël in deze tijd. Dat is het thema van onze serie. Maar hij wil ook de gemeente herstellen. Ja. Ja, wat, ik, wat ik heel frappant vind... en dat, eh, nog even doorgaan op dat Daniel 11... en dan gaan we weer terug naar de openbaring... Uh, <coughs> dat in vers 35 staat... sommige van de verstandigen zullen struikelen. Ja, dus, dus we moeten wel heel oplettend zijn. In die ja, het, is, het is angstig. Je ja. <coughs> kan niet zeggen van uh, ik houd dat wel even vol... Opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worden tot aan de eindtijd. Want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. Die, die eindtijd, de allerlaatste eindtijd, is natuurlijk die verschrikkelijke oordelen ja. die er komen. Ja, waar je over, sprak net over de zegels. Ja, maar nee, het is nog na die zegels. Na de zegels nog. Zelfs nog na die zegels. Ja. Want dan komen die, die verschrikkelijke rampen uit de openbaring 12, ja. 13, en, 13 en 14... En dat is verschrikkelijk. Maar goed, mogen we terug naar de ja, op openbaring? Zeker, ja. Daar zitten dus die twee getuigen. Ja. En die antichrist die wil graag die tempel. Ja. En, en dat lukt hem niet. Dus wat gaat die antichrist doen? Dat lezen we dus hier op een gegeven moment. Vers 7, openbaring 11, vers 7. Wanneer zij hun getuigenis voleindigd zal hebben. Niet dat wanneer ze klaar zijn met hun getuigenis. Zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen. Dus de antichrist zelf, of zijn profeet, of zijn zetbaas hier op aarde, die zal oorlog voeren met die twee getuigen. Ja. Die zal ze doden. En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad Jeruzalem. Die genoemd wordt Sodom en Egypte enzovoorts, waar ze hun heer gekruisigd hebben. En dan staat er in vers 9, alle volken en stammen en natieën zullen hun lijk zien liggen. En dat was natuurlijk in zo'n honderd jaar geleden onmogelijk. Maar nu zal CNN er met zijn grote tv-camera's bovenop staan. Ja, of uh, Al-Zizira. Zeg je? Of Al-Zizira. Ja, oh ja, die hebben daar het alleen recht natuurlijk als die moslims de baas zijn. Maar, maar, maar wat gaat er dan gebeuren? En dat zien we, dat zegt Paulus, zegt dat. Ja, die Paulus is ook niet, uh, die is ook profetisch goed sterk. Ja, Paulus heeft ook mee mogen kijken. Ja, die heeft ook geestelijk mee mogen kijken. Die is zelfs in de hemel geweest. Ja. Nou, wat zal er gebeuren? In 2 een, in Thessalonicenzen. Eens even zoeken, hoofdstuk 2. Mm -hmm. En dan heeft hij het over de wederkomst van de Heer. De, de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Dat is de wederkomst. Je moet niet in bezinning uh, ver, uh, verkeer, uh, verliezen. Uh, je moet niet in on, onrustig worden. Want de dag van de Heer breekt nog niet aan. Want wat moet er gebeuren? Vers 3, het tweede gedeelte. Want eerst moet de afval komen en de mens ter wetteloosheid zich openbaren. Wie is die mens ter wetteloosheid? De zoon van het verderf, de tegenstander. Ja. Satan betekent tegenstander. Ja. De tegenstander die zich verheft tegen al wat God op voorwerp van vereering heet. Ja, natuurlijk, want alle godsdiensten zijn een onderafdeling van zijn, gods, ja. zijn godsdienst. Wat gaat hij doen? Zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Ja. Dus eerst moeten die ja. twee getuigen weg... want die waren zo verschrikkelijk machtig. Ja, precies. En, en dan kan hij in die tempel gaan zitten... Nou, en, en, en dan is die zo ontzettend, wordt God zo ontzettend boos... Ja. dan breekt pas de toren van God los. Ja. Voor die tijd was er alleen maar... verdruk alleen maar... enorme verdrukking, een grote verdrukking. Ja, en, ja, je, hebt, je hebt het schema hier uh, uh, nog eens een keer uh, naar voren gehaald... Um, want waar, waar zitten we dan uh, in, in jouw schema? Uh... Ja, wij zitten, hier, hier zien we, um, dit is de tijd van het herstel van Israël. Die is van omstreeks, nou ja, 1900 is God bezig geweest met de joden terug te halen, de Aliyah. Ja. En dat is, gaat nu nog in de gang, ja. de stam van Manasse is onlangs teruggekomen. Ik hoop en bid dat de stam van Efraim spoedig terugkomt. Die zitten daar in Afghanistan met al die andere gehad. stammen. Ja. Het land wordt hersteld. Daar is een enorme oorlog over, maar uh, dat is Gods land. En het geestelijk herstel is aan de gang. Ook onder de orthodoxe joden en de messiaanse joden die ja. de Jezus beleiden. En wij leven dus nu in een overgangstijd. Ja. Een overgangstijd die de Heer Jezus ja. noemt de tijd van het begin der weeën. Dus de, de weeën zijn begonnen. De weeën zijn al begonnen, ja. ja. ja. En, en dat gaat natuurlijk steeds sneller en worden steeds verder. De oorlogen, de geruchten van oorlogen. Het gonst van de geruchten van oorlogen in ja. het Midden-Oosten. Met ja. Ahmadinejad, met de Hezbollah, met de Hamas, met saudi arabië De onderlinge Harad. strijd. Zeg je? En de onderlinge strijd. En de onderlinge strijd, helaas. Het gonst van ja. geruchten daar. En dat is die overgangstijd. Ja. En die zal op een gegeven moment... Uh, het overgaan in die tijd van de Antichrist. Ja. Zie, hier zal die 3,5 die jaar, die zijn we ook al tegengekomen. In ja. 42 maanden, weet je wel. Ja, dat die, klopt. Jeruzalem ja. zal vertrappen. En nog eens 1260 dagen, ook 3,5 jaar. Die zal. Drie, en, twee keer 3,5 jaar is zeven uur duren. De Ze, tijd van zeven de jaar. Antichrist. En dat noemt men de eindtijd, maar kan dat ook? De eindtijd. Die zal dus een verbond sluiten met Israël. De antichrist. De antichrist, ja. ja. En de regering van Israël zal het accepteren. Ja, die... Dat doen ze nu nog ja, goed, natuurlijk. daar dat, dat zie je dat men daar nu min of meer naar op weg is. Nou, daar is met men mee bezig ja. natuurlijk. Ja. En, en, en, maar, Daniel die leert ook dat hij halverwege, dat hij daar dat verbond zal verbreken. En, en zeg maar, die, die twee getuigen zitten die in die eerste drieënhalf jaar? Die zitten, naar mijn gevoel, in die eerste drieënhalf jaar, Ja. ja. En dat is eigenlijk ook het eerste uh, fenomeen wat, wij, wat ons te wachten staat... De eerste 3,5 jaar, of uh, nou, daar, daar, ik, daar groeien we nu naartoe. Ik, ik denk dat er nog meer fenomenen zijn. Ja. Het, eerste, uh, het kan ook zijn dat het eerste fenomeen is dat ze een begin maken met de herbouw van de tempel. Ja. Uh, het kan ja, dan ook dan, zijn... moeten echt, dan, moet, dan moeten onze ogen echt open gaan, toch? Ja, dan... Uh, tjonge, jonge, jonge, Als dat jonge. gebeurt. Heer, geef dat alsjeblieft dat dat morgen dat ze ermee beginnen. Ja. En ja, ik moet je zeggen, ik ben verbijsterd en verbaasd dat God zo lang die afgodentempels op zijn heilige berg, de berg Sion, laat staan. Ja, maar goed, we zijn ook verbaasd dat God uh, uh, alles wat in Nederland gebeurt toelaat. En maar laat gaan. Toch? Ja, dat... Die, genade, dat, dat, dat die is genade. Zijn... In Nederland is dat zijn overvloedige genade. Ja. Ik zeg niet, het is niet één minuut voor twaalf, het is al tien over twaalf. Ja, bij wijze van spreken. Ja, ja, dan we, ja. we leven in, in, ja. in de extra tijd van, van deze wedstrijd. Ja. Ja, ja, dat maar is... maar, maar dat, dat geldt toch ook voor de Joden, die genade? Dat geldt ook voor de Joden, maar het ook... is geen kwestie van genade. Die tempel herbouwen, <laughs> die brengt de komst van de Messias dichterbij ja, en dan absoluut. gaat het tenslotte ja. om. Ja. En, en, en een halverwege die drieënhalf jaar, die zeven jaar hier op dit moment dan zal op een gegeven moment ook uh, die antichrist in die tempel gaan zitten. Ja. Nou, en, en, en dat is natuurlijk het einde voor de Heere God. En dan zegt hij, kom, kom, in mijn tempel die antichrist. Ja. En dan breken die verschrikkelijke oordelen los. Maar... Maar die legers die dan optrekken, <coughs> zit dat dan ook midden in die zeven jaar? Die zit ook, ja. ja. Ja, want we kunnen ook nog, we ja. hadden dus twee dingen, ja. die, die tempel... Die antichrist die jij zei, die daar in die tempel gaat zitten, kan ook nog voor die tijd dat er nog een aantal, één of twee oorlogen losbreken. Ja. De oorlog van Rusland, van Gogh, in Ezekiel 38 en 39. Die oorlog uit de psalmen waar we de vorige aflevering ja. over gehad hebben, psalm 60 en psalm 83, mm -hmm. om de gebieden. Die, ik zal het noemen de Palestijnse oorlogen. Die dingen die gaan ook allemaal nog gebeuren. Ja. En in de tussentijd zullen er altijd maar kleine prikkelende signalen van God zijn. Waarin hij laat zien dat hij toch bezig is. Ja. Want de Heer die gaat gewoon door. Nee, de Bijbel ja. die zegt, hij die in de hemel zit lacht, maar wij huilen. Ja, dat, ja is dat is het probleem. Met, maar waar uh, komt, we huilen alleen maar, maar, we bidden te weinig. En wij moeten ook inzicht krijgen in, in, in de provincie zoals ze gegeven ja, zijn. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Want ja, dan het proberen we met dit programma natuurlijk een eindje Het volk gaat verloren ja. doordat ze, geen gebrek aan, dat ze gebrek aan kennis hebben. Ja, ja. En, en, en de tijd, die angstige tijd die hier zit, die angstige tijd die hier zit die kan verkort worden. Ja, zegt hij zelf niet in Matthäus 24... dat wij als zijn kinderen die angst juist niet zouden hoeven hebben. Nee, omdat want wij... heeft uw hoofden op, ja. want uw verlossing genaakt. Precies. Ja. Ja. ja, maar hij zegt ook... die tijd in Matthäus 24 ja. kan verkort worden. Ja. Dus die angstige tijd die hier ergens zit, mm -hmm. die kan... Het tweede gedeelte van die drie, ja, ja, drie die, jaar, die, die, die kan, laat <lacht> ik zeggen, een half jaar duren, maar ja. kan ook drie jaar duren. Ja. Cruciaal is natuurlijk de vraag. Is de gemeente hier nog aanwezig? <grijpte> het gebeurt niet vaak dat ik even stil ben. <grijpte> uh, ja, als ik ja zeg, dan krijg Dank. ik op mijn kop van de broeders van het zoeklicht. En daar zeg ik altijd tegen, ik hoop het. Ja. Er zijn vier theorieën over de opname van de gemeente. En de eerste theorie die zegt dat de gemeente hier opgenomen wordt... Uh, vlak voordat de antichrist aan de macht komt. Okay. Dat is de gedachte die het meest verbreid is en die do vooral door het zoeklicht wordt gepropageerd. Dat is ook de meest veilige gedachte. Hè? Dan uh, maak je is... het allemaal niet mee. Uh, ja, da en daar zijn nogal wat mensen die daar ontzettend fel op ageren. Want die, graag... die zeggen dan, nee, die willen niet graag door de verdrukking. Die oh. zeggen, wat is dat gemeen tegenover het volk Israël? Ja. Wij gaan lekker in de hemel feest vieren, zeggen ze dan. Oh, Oké, okay. ja. Dat en, is... en, en, en die joden moeten nog eens een keer door zo'n verschrikkelijke holocaust ja, heen. en wij staan niet bij hen. En wij, wij gaan... Nee. Ja. En, en die zeggen, nee, het zal hier gebeuren. Als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Ja. Want... Dan komt hij terug aan het einde der tijden. En dan staat er de apostel Paulus, die zegt, wij zullen hem tegemoet gaan. Ja. Als hij eraan komt, dan gaan we hem tegemoet. Ja. Zo allemaal. En als iemand tegemoet gaat, dan ga je met hem mee die kant op. Ja, dus met andere woorden, zij zeggen, we komen dan op dat moment helemaal niet in de hemel. Maar wij komen de Heer tegemoet. Hier zullen wij veranderd worden in de lucht, als ja. de Heer komt. In Thessalonica 5 staat. Precies, ja. En, en, en dat is de theorie die ook door veel Messiaanse joden begrijpelijk wordt aangehangen ja. en gedacht. Ja. Nou, er zijn nog twee, twee uh, tussentheorieën. Er zijn ik? twee tussenliggende theorieën. Uh, dat is dat het hier halverwege gebeurt. Ja. Want de heer Jezus die zegt, uh, in de wereld zult gij verdrukking leiden. Ja. En, en, en dit is in dit stuk komt de grote verdrukking voor. Mm -hmm. En die zeggen dan, ja, en die zielen onder het altaar dan, dat zijn degenen die verdrukt worden... Ja. En, en in de hemel zien we mensen die komen uit de grote verdrukking uit die ja. periode. Dus het zal hier wel ergens gebeuren. Dat is theorie nummer drie. Ja. En theorie nummer vier die zegt... Nee, het zal hier ergens gebeuren. Niet precies hier... Maar ergens in die tweede drieënhalf jaar, vlak voordat de toren van God losbreekt. Okay. Vlak voordat die bergbrandende van vuur op aarde komt. Die verschrikkelijke beesten die de ja. mensen zullen kwellen. Ja. Die afschuwelijke rampen en die droogte. Okay. En, en waar soms een kwart van de mensen omkomt. En, want de Bijbel zegt, jullie zijn niet gesteld tot toren. De toren zal jullie niet treffen, maar jullie zullen krijgen de heerlijkheid van de Heer, dus die ze zeggen dat zal hier ergens gebeuren, in deze periode. Ja. En dat kan, zeggen ze dan ook, want dan kan die tijd ook verkort worden. Snap je, als nou ja. het hier zit, het een beetje vast ligt het, maar deze heeft die flexibiliteit van God er nog in. En zo discussiëren ze, en ik denk dat de Heer God dat expres nog een klein beetje geheim gehouden heeft. Van vlag in de hemel. En God lacht vriendelijk en die zegt, kinderkunst, ja. heft uw hoop er nou maar op. Ja, we dus je zou bijna zeggen, oké, okay, vier menselijke theorieën, maar wat is nu Gods theorie? Uh, ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb voor mezelf wel een vermoeden. Hmm. Maar ik zeg van deze theorie, ik hoop het. Ik zeg van deze theorie, ik vrees het. En ik zeg van deze theorie is aardig waarschijnlijk, maar ik... ik ik, ik, ik weet het echt nog niet. Nee, Dat het maar, dichterbij komt, dat is ja, duidelijk. En ik weet ook dat mijn leven met de Heer geborgen is. Nou, dat is geweldig. Wij moeten deze aflevering afsluiten. Uh, het was heel bijzonder om uh, zeg maar, toch nog eens eventjes te zien hoe dicht bij huis het allemaal komt. Hè? En uh, hoe oplettend we ook moeten zijn op alle tekenen die God gegeven heeft. Zodat wij in die rust kunnen blijven. Zeker. U heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Ik wil eigenlijk eindigen met de woorden van de Heer Jezus. Uh, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is nog niet. Wees niet voor ontrust, zegt de heer Jezus. En dat hoeven wij ook niet te zijn. Want in Hem hebben wij vrede en rust. Graag tot de volgende keer.